Zes uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van het en Tim Overdien. Wie gaat het worden op Wimbledon de Schot? Andy Murray, voor hem wellicht de eerste keer. Of Roger Federer, de Zwitser. Als hij wint, is het de zevende keer voor hem. En in Aan de Lijn vandaag de stelling. Het Noorse Jazz Festival is meer pop dan jazz. NMS Nieuws, Mark Visser. De nieuwe president Morsi heeft het Egyptische parlement opgeroepen om weer bijeen te komen. En daarmee provoceert hij het leger. Onder druk van de legertop had het constitutionele hof het parlement vorige maand ontbonden... vanwege onregelmatigheden bij de verkiezingen. Een derde van de parlementsleden zou op een ongrondwettelijke manier zijn gekozen. Militaire machthebbers drongen daarom aan op ontbinding van het parlement... waarin de moslimbroeders de meerderheid hebben. Morsi vindt dat het parlement weer bijeen moet komen... tot er nieuwe verkiezingen zijn gehouden. En die moeten worden gehouden binnen 60 dagen... nadat er een nieuwe grondwet is in Egypte. Die grondwet die wordt niet voor het eind van het jaar verwacht. Sinds de brand bij Chemiepak vorig jaar in Moerdijk... worden gevaarlijke bedrijven strenger gecontroleerd. Ze worden ook vaker tot de orde geroepen. Blijkt uit een rondgang van de NOS in het hele land. En het gaat er vooral om bedrijven in de chemiesector. Gevaarlijkste kregen vorig jaar vaker een dwangsom of een waarschuwing dan het jaar ervoor. Ze kregen samen 96 waarschuwingen vanwege onveilige bedrijfsvoering tegenover 71 een jaar eerder. Volgens de branchevereniging is het niet zo dat de sector onveiliger is geworden en wordt daar hard gewerkt om zo veilig mogelijk te werken in risicobedrijven. De PvdA in Hoek van Holland wil dat weermannen en vrouwen worden afgerekend op verkeerde weersverwachtingen. Door miskleunen van weerinstituten lopen ondernemers dagelijks zo'n 100.000 euro mis, omdat toeristen wegblijven, zegt de PvdA. Voor woensdag en donderdag was regen en onweer voorspeld in Hoek van Holland, maar volgens de PvdA-fractieleden scheen de zon en was het ruim 28 graden. De PvdA wil dat er een schadeclaim wordt ingediend bij een aantal weerstations. NOS-weerman Gerrit Hiemstra neemt het bericht niet serieus... en zegt dat de atmosfeer, zeker op dit moment, heel onvoorspelbaar is. De 8e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Fransman Pignot. In de heuvelachtige etappe kwam hij alleen over de eindstreep. Halve minuut voor de groep met de meeste favorieten. Kedil Evans werd tweede, net voor Galopin en Bradley Wiggins... die de gele trui behield. Met de beste Nederlander was Laurens Ten Dam. Hij werd 27e op ruim twee minuten. En ten Dam was met andere Nederlanders als Kruiswijk en Mollema lang in de aanval. Maar ze haakten in de slotfase af. Het weer. Vanuit het zuiden wordt het op een enkele plaats na droog. Morgen opnieuw wisselvallig, met kans op een bui. Af en toe zon en ongeveer 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is dicht bij het knopend Raasdorp... na een aanrijding. Vanaf Beverwijk staat er zo'n 2 kilometer file. Verkeer richting Amsterdam-Utrecht kan het beste omrijden... via de A5 en de A4. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Dit hele weekend is weer het Noordsea Jazz Festival met optredens van onder andere Lenny Kravitz, Carol Emerald, Pat Metheny en D'Angelo. Kijk en luister tot en met zondag naar Noordsea Jazz. Live op Nederland 3, Cultura 24 en Radio 6. Radio6.nl Weet jij wie de laatste Nederlandse winnaar op Alpe was?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 In Spanje is een bende kunstfraudeurs gearresteerd. Dat is een mooi verhaal. Dan krijg je krijgt zo direct vanuit Madrid de details. En straks ook een overzicht van alles wat er vandaag verder nog op sportgebied gebeurd is. Want er was natuurlijk meer dan fietsen en tennis alleen. Hier zijn Tom van Hek en Tim Movendijk. We gaan naar Londen, naar Wimbledon. Want Marcella, na, naast David Cameron, de Britse premier, zag ik ook Alex Salmond op de tribune plaatsnemen. De premier van Schotland en een hele hoop motormototen die allemaal hopen dat Andy Murray, de schot, het hier in Engeland gaat redden. Ja, dat klopt. De hele natie staat achter. een Murray Mania is hier uh, inderdaad aan uh, de orde van de dag de laatste paar dagen. En uh, het zit ook weer helemaal stampvol. Bijna 15.000 mensen. Ze moesten natuurlijk in die regenpauze ook even snel wat drinken. Kopjes thee en koffie. Nou, ik heb even opgezocht. 300.000 gaan er doorheen uh, aan kopjes thee en koffie... tijdens uh, de Fortnite van uh, Wimbledon. Maar we zagen toch Andy Murray al uh, vlak na die pauze behoorlijk onderuit gaan. Ik zei al, het wordt vochtiger als het dak dichter. Is. En dat kan een nadeel zijn voor Murray die toch van zijn lopen moet hebben, van zijn passeren. Hij liep naar voren op een dropshot van uh, Federer, ging lang uit. En uh, ja, hij speelt ook niet voor niets met die ankle braces. Hij heeft uh, zwakke enkels. Nou, hij is gelukkig weer goed uh, opgestaan, maar hij heeft het moeilijk op eigen service. Hij staat uh, 3-2 achter in die derde set. Het is uh, 40 gelijk, maar Federer dringt aan. Federer heeft toch het momentum. Die heeft zijn spel gevonden. En Murray onder druk. Ik ben benieuwd wat uh, coach Ivan Lendel tegen hem uh, heeft gezegd. Ik hoop dat hij hem weer wil positieve energie heeft kunnen geven, want hij had het heel moeilijk. Nou, kijk of hij dit punt kan winnen. 40 gelijk. Hij stond hier in deze game voor. Moet toch steeds weer een beetje achter de feiten aanrennen. We hebben nog geen breakpoints gezien in deze derde set. 3-2 dus voor Federer. Murray nu naar het net. Half hoge lop van Federer. En die is goed. Murray naar achteren. Die moet de rally weer aan. Voorhand uithaal, Murray helemaal onderuit. En een breakpoint nu voor Federer. Ja, dit is de tweede keer in één game dat Murray onderuit gaat. En uh, dat is op een uh, heel lastig moment. Juice, het wordt nu uh, breakpoint voor Federer. Die hier op jacht is naar zijn zevende titel. Daarmee zou hij Piet Sampras uh, evenaren. Maar boy oh boy. De mensen hier gaan nu als één uh, man achter Andy Murray staan. Want een akelige gevalpartij. Helemaal ondersteboven, Andy Murray. Maar goed, hij is fit, superfit. Heeft niet voor niets twee conditietrainers in zijn team en een eigen visio... waarmee hij fulltime rondreist. Dus hij kan wel een stootje hebben. Nu concentreert hij zich voor het breakpoint. Moet goed serveren. Je kijkt of hij het doet. Er komt de eerste service. Die is uitstekend naar de backhand van Federer. kort en dan de uithaal. Oh, wat prachtig weggewerkt. Mooie combinatie van Andy Murray met de service... en daarna de voorhand crosscourt weggeslagen. Dus Andy Murray hier eventjes uit de problemen. En als hij het kan vasthouden, als hij Federer kan bijbenen... dan moet je hopen op een paar foutjes van de Zwitser. Je weet dat die altijd wel op een bepaald moment gaan komen. Alleen voorlopig niet. Die eerste zes games zijn toch voor Federer. Die winst zijn service games makkelijk. En Murray moet knokken, moet strijden, moet zwoegen. Maar goed, het is de belangrijkste wedstrijd in zijn leven. Dus uh, daar is hij zeker toebereid. 40 gelijk, daar komt uh, de service, gaat in het net. Murray moet uh, fit uh, zijn, want hij wordt aan het lopen gezet uh, door Federer. Tweede service van uh, Murray is niet zo hard. Kijken wat Federer mee doet. Ja, die loopt om zijn backend heen, dat begrijp ik ook. Weer een voorhand van Federer nu. Ja, oh, oh, oh, die tweede service. Dat is linker soep hoor bij uh, Murray. Die is niet geplaatst, die is ondiep, je weet het. En Federer heeft het momentum, hij voelt het. Hij wil nu toeslaan, hij wil die break hebben. Krijgt nu zijn tweede breakpoint. Als uh, Murray weer eventjes uh, zijn tijd neemt. Handdoekje, de balletjes uh, nu stuitert. En dan moet hij dat breakpoint maar weer zien weg te werken. Service is beter geworden aan de hand van uh, Lendel. Hij uh, traint er minder op, rust zijn schouder... en kan dus meer energie overhouden voor de breakpoint, zoals hier. Kijk, weer een hele goede service. Dat doet hij knap. Heel knap. Het wordt uh, weer veertig gelijk. Serveert sterk op de belangrijke punten. leeft dus nog deze game. Staat nog wel in de derde set met 3-2 achter. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl De gevaarlijkste bedrijven in ons land hebben vorig jaar vaker een waarschuwing of een dwangsom aan hun broek gekregen van de toezichthouder. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De verschillende inspecties gaven bijna 100 waarschuwingen wegens onveilige bedrijfsvoering. En dat is fors meer dan het jaar daarvoor. Bijdrage van Paul Sanders. In Nederland zijn zo'n 250 bedrijven waarbij het risico bestaat op een zwaar ongeval. Die bedrijven worden nauwlettend in de gaten gehouden door de verschillende inspecties. In Zuid-Holland, waar veel van die bedrijven gehuisvest zijn... is de DCMR verantwoordelijk voor de controles. Sinds de brand bij Chemiepak is het aantal controles strenger en veelvuldiger geworden... zegt Jan van den Heuvel, directeur van de DCMR. Wij kijken steeds meer naar uh, de cultuur van de organisatie... Nou is dat moeilijk te handhaven. Uh, we maken steeds scherper onderscheid tussen bedrijven waar de cultuur goed is, de veiligheidscultuur goed is en de veiligheidscultuur minder goed is. En wat je vervolgens ziet als je bij bedrijven komt waar die veiligheidscultuur minder is, uh, dat er dan ook meer aan de hand is. Bij de controles blijkt steeds vaker dat bedrijven beknibbelen op onderhoud van installaties. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Het zou wel zo kunnen zijn dat uh, ook door de, door de recessie, dat bedrijven toch uh, minder investeren in, uh, in onderhoud. En ja, minder investeren in onderhoud is vaak toch, uh, ligt toch vaak op de basis van, van zo'n grotere onveiligheid. En dat is voor ons uh, niet acceptabel. Dus dat is ook een reden voor, uh, voor onze scherpe handhaving. Volgens Van den Heuvel is het een zorgwekkende ontwikkeling. Want alles valt of staat met onderhoud. Ja, onderhoud is een heel belangrijke indicator. En uh, dat is eigenlijk de basis van alles. Dat is, dat is bij thuis ook zo. En dat is bij bedrijven en, en, en geldt dat natuurlijk. Dus daar zijn wij zeer uh, scherp op. En we zien wat dat betreft toch een. Uh, ja, toch een negatieve spiraal en die willen we toch keren. Volgens de bedrijven zelf wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Volgens de VNCI, de branchevereniging voor de chemische industrie in Nederland... is het niet zo dat er minder onderhouden wordt... maar dat er andere methodes worden ontwikkeld om installaties in goede staat te houden. Colette Alma van de VNCI. We kunnen uh, de installaties veel gerichter onderhouden. We weten veel meer van elk stukje van de installaties... hoe vaak ze onderhoud nodig hebben. Uh, en dat betekent dus dat gemiddeld gezien er inderdaad minder onderhoud plaatsvindt. Maar sommige... Gevoelige uh, instrumenten zullen dus vaker onderhouden worden. Uh, vandaar uh, dat, uh, dat in zijn totaliteit iets minder onderhoud plaatsvindt. Maar dat zegt helemaal niks over de technische conditie van de installaties. Dat klinkt leuk, zegt Van der Neuvel, van de DCMR, maar hij heeft er geen boodschap aan. Ja, ik ben niet zo geïnteresseerd in methodes of in, uh, in ik kijk ook niet naar bedragen. Wij kijken gewoon naar de feitelijke situatie. En als wij uh, situatie aantreffen, we zeggen dat is de wijte aan achterzallig onderhoud. Nou, dan kijken we er scherp naar en ook wel wat scherper dan het verleden. Hij wil niet zeggen dat chemische bedrijven laxer zijn geworden. Hij heeft er een andere term voor. Scherpte noem ik het. Scherpte, dat is, dat, dat is het complement van laxheid. Maar uh, ik denk dat het met veel dingen zo gaan. Bedrijven moeten heel veel, heel veel prioriteiten stellen. De budget is altijd beperkt. Dus uh, het is, ik denk erg belangrijk dat er dan een overheid is die voortdurend het belang van veiligheid benadrukt... en als het nodig is, daar ook met, met wangsommen komt. De DCMR zal ook de komende tijd strenger en vaker controleren. Maar, zo zegt Alma van de branchevereniging, de controles slaan soms door... en wil het niet zeggen dat de branche onveiliger is geworden. Sommige van die overtredingen die zijn direct relevant voor de veiligheid... en daar moet natuurlijk onmiddellijk wat aan gedaan worden. Andere overtredingen die zijn minder direct relevant voor de veiligheid, bijvoorbeeld... Um, als je uh, die administratie niet helemaal op orde hebt... terwijl je de maatregelen die je moet nemen voor de veiligheid wel gedaan hebt. Desalniettemin steekt de industrie de hand in eigen boezem en belooft beterschap. Ja, de chemische industrie is, is, is continu bezig met veiligheid. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er niets te verbeteren is. En dat is ook een van de redenen waarom we samen met een aantal brancheverenigingen... het programma Veiligheid voorop hebben aangegeven waar eh, we de veiligheid in de breedte eh, omhoog willen hebben... en waar we met name ook de achterblijvende bedrijven... die nog niet zo ver zijn gevorderd in de veiligheidsprestatie... ook willen bijtrekken, zodat we echt allemaal veilig gaan opereren. En dat was een bijdrage van Paul Sanders over de veiligheid bij de Nederlandse bedrijven. Marcelle... U het allemaal, ja, Even zeggen nog, he, op de website nos.nl kunt u het allemaal nog eens even nalezen... en per provincie het overzicht. Heel uh, goed, Tom. dankjewel. Marcel Mesker, Wimbledon. Ja, het is uh, voordeel Murray. Nog steeds diezelfde zesde game uit de derde set. 1-1 in set. Lange rally nu. Voorhand uh, uh, Federer, voorhand Murray. Murray uit positie, kan niet terugkomen. Oeh, die bal is goed uh, van Federer. En dus uh, wordt het weer een juicepunt. Wat een game is dit. Andy Murray heeft al drie breakpoints weggewerkt. Maar hij houdt het hoofd koel. Je ziet hem natuurlijk een beetje met zijn hoofd schudden. Maar daar blijft het bij. Geen geschreeuw, geen gevloek. Hij uh, houdt het hoofd koel en hij komt weer op Juice. Vraagt nog wel een challenge aan. En dan uh, laat Hawkeye zien dat hij voorhand uh, langs de lijn genomen uh, in een uh, half-volley. Een prachtig talent is dat toch, die Federer. En die legt hem gewoon op de lijn weg. Het wordt uh, weer Juice. En dus een hele belangrijke game. Zo halverwege de derde set. Dit zijn wel de kansen ook die Federer moet grijpen. Hij heeft al drie kansen gehad. Nu opnieuw juice. Goede service. Dubbelhandige backhand van Murray. En die gaat uit. Ja, ik denk dat er ook wat vermoeidheid nu in zijn lijf sluipt. Want als je zo onder druk staat in je game. Dan is iedere bal moeilijk. En nu krijgen we breakpoint nummer vier. In deze zesde game van de derde set. Is dit dan de game waar Roger Federer de wedstrijd naar zich toe gaat trekken? We spelen een best-of-five. Ze moeten alle twee nog twee sets winnen. Maar dit is een zware fase hoor voor de Brit. 25 jaar is hij opgegroeid in Dunblane in Schotland. En als die hier wint, ja, dan zou die goed kunnen zijn voor 100 miljoen pond aan contracten. Nou, de eerste service gaat uit. En dus moet hij het met een tweede service doen. En die tweede service was niet goed, deze game. Niet goed geplaatst. Dat heeft natuurlijk ook met spanning te maken. Dat hij die, die bal net wat minder hoog raakt. Nou, tweede service. Pakt Federer die aan. Ja, natuurlijk, daar kan je op wachten. Maar Federer mist. Dat is toch een kans, zeg, voor de Zwitser. Ja, je moet het proberen. En meestal gaat het goed als hij om zijn backhand heen loopt. Maar hij verslaat zich. Ja, dus ook uh, wat spanning bij uh, Federer. We zijn er nog steeds niet uit, de zesde game. Het is nog steeds 3-2, derde set. Wat een game, wat een moment. We, we gaan even naar Spanje, want daar breidt de kunstfraude zich uit. De politie daar maakte vandaag bekend... dat er nu negen mensen zijn opgepakt voor het verkopen van vervalsingen. Zo'n zestig namaakkunstwerken van de schilders Picasso en Goya... zijn in beslag genomen in Madrid-correspondent Robert Bosgaard. Robert, om wat voor arrestanten gaat het? Ja, de politie noemt het een bende... Als je het goed bekijkt gaat het in feite om één enkele kunsthandelaar. Een meneer die een eigen winkel had, een galerietje. En daar lichtte hij zijn klanten op. Of wie er voorbij kwam met vervalsingen. Die bestelde die bij anderen. En daarom zijn er dus ook nog acht verdere mensen opgepakt. Totaal negen mensen. Een bende, zegt de politie. Verdachten uit Madrid, Cordoba, Albacete. Bij die aanhoudingen zijn tegelijkertijd ook andere dingen in beslag genomen. Goud, ivoor, iemand had zelfs een pistool daar liggen. En die acht andere buiten die kunsthandelaar... dat zijn dus mensen die op geniale wijze deze kunstwerken konden vervalsen. Van de Wat grote meester is dat. Hè? Ja, Spanje, Spanje heeft altijd heel, heel goede schilders gehad. Niet, niet zoveel in andere vormen van kunst. Maar schilders, ja, daar zijn ze altijd verdomd goed in geweest. Dus ook in het vervalsen van schilders. Ja, vooral Picasso... Goya en dan Joaquin Swarodia ook nog. En ze probeerden behoorlijk hoge prijzen ervoor te krijgen. De eerste vier die werden gearresteerd toen ze een Picasso wilden verkopen. Daar hadden ze vervalste echtheidsdocumenten voor gemaakt. En daar vroegen ze een miljoen voor. Dan is het wel heel ironisch om, om te zien dat ze door de man zijn gevallen... vanwege het vervalsen van de echtheidsdocumenten. Uh, uh, en uh, dat viel vervolgens de politie op. Ja. En het gekke bij dit hele verhaal, toen jullie me hierover opbelden... toen dacht ik eerst dat we over een ander kunstwerk gingen praten. Maar nee, eh, wat er vandaag overal op de voorpagina's in Spanje staat... is meneer de premier Rajoy, die naar de kathedraal van Santiago de is gegaan... om een kunstwerk terug te geven. Een vroeger gestolen kunstwerk. Tjonge, wat mooi. En dan heeft hij het over betere bescherming van Spaanse kunstbezit. Ja, maar als je dan even tussendoor hoort... dat ze dat kunstwerk niet hebben gevonden... omdat de politie naar zocht, maar omdat ze iets anders aan het zoeken waren... dan denk je toch, tja, die bescherming van kunstwerk in Spanje. Hmm. Heb je een hoop goede schilders, maar dadelijk van je toch door de mand. Robert Borsgaard, uh, vanuit Madrid, dankjewel. Wij gaan weer eens even naar uh, Marcella Mesker. Marcella, we hebben nog wel een paar uurtjes, hoor. Maar is die game al afgelopen? Nee, nee joh. Uh, Vijf breakpoints heeft Murray weggewerkt. Nu voordeel. Daar komt uh, zijn service naar uh, de voorhand van Federer. De rally aan de gang. Diepe return daarvan uh, Murray. Dubbelhandige backhand van Murray. Slice backhand van Federer. Dubbelhandige backhand van Murray. Lekker diep zeg. En weer een diepe bal van Federer. Nu de voorhand. Haalt Federer uit. Dat doet hij. Maar de voorhand is terug van Murray. En die gaat uit. Oei, oei, oei. Hij heeft het zo zwaar in deze zesde game. Want uh, het lukt maar niet om deze game binnen te halen. Vijf breakpoints heeft hij moeten wegwerken. En nu is het uh, weer uh, juice. Het is uh, 17, 18 minuten duurt deze game maar liefst. Nou, nou, nou. En als je een snelle service game van Federer hebt gezien op love, dan uh, duurt dat een minuut en nou, wat, dat zijn drie seconden. Dus dit is een strijd. Misschien wel dé strijd... In deze set. Misschien wel in de wedstrijd. Want zo'n game, hoe langer die duurt, hoe belangrijker die wordt. Juice, gaan we weer. goede service door het midden van Murray. Forehand. Murray langs de lijn. Agressief. Nu naar het net. Ja, dat is het. Maar de lop is terug. Murray weer onderuit. Rent naar achteren. Heeft hij die bal nog? Nee. Oh. Maar een, uh, een bal die op de lijn valt van uh, Federer. Weer ging uh, Murray onderuit. Ja. Hand uh, een beetje de lucht in van ja, wat kan ik eraan doen? Nee, het is gladder. Het is een indoor grasbaan. Maar die bal was goed. Hawkeye bevestigt dat. Ja, Murray moest wel challengen daar. Ja, wat doe je dan. Uh, hopen dat die bal misschien nog net een millimeter erachter zit. Maar hij valt binnen. En dus krijgen we het zesde breakpoint van deze game. Een game die bijna twintig minuten duurt. Dat is exceptioneel. Dat zijn games, ja, die vind je eigenlijk alleen in dit soort grote wedstrijden. Dit soort finales. Nou Murray, heb je nog wat? Heb je nog wat kracht in je? Heb je nog een service? Daar komt die eerste service, die is uit. Nou, en die tweede service, oeh, dat is bibberen hoor, voor al die mensen hier. Bibberen en vooral voor de spelersbox, want uh, die service wordt aangepakt. Kijken of Federer weer met zijn voorhand gaat. Dat doet hij, die haalt uit. En de rally is weer aan de gang. Voorhand Federer, cross. En dan komt Murray in de problemen. Hij loopt, hij loopt, hij loopt. Hij haalt zijn backup nog terug, maar het is niet goed genoeg. En nu een uh, ja, geslagen man, Murray. Houdt zijn record gelukkig nog wel in zijn hand. Maar de break gaat naar Roger Federer. Op zijn zesde breakpoint slaat hij toe. En hij leidt nu in de derde set met 4-2. De toeretappe ging vandaag naar Zwitserland en werd dus gewonnen door Thibaut Pino. Prachtige dag, maar een dag met opnieuw teleurstellende resultaten voor de Nederlandse renners. Robert Geesink bijvoorbeeld uh, staat nu 56 in het algemeen klassement op 23 minuut 12 achter de gele trui. Hij had dus een hele zware dag, andermaal. Deze Robert Geesink. Ik had het begin eigenlijk het lastig en uh, moeite om tempo te volgen. Van, uh, ja, nu werd, hard, werd aardig hard gedemareerd steeds. En, uh, ik kwam in een groepje gelossen te zitten ja, en dan weet je dat het uh, een lange dag gaat worden als uh, het peloton blijft rijden. En, uh, dat was het. Simpele vraag misschien, maar hoe kan het dat je het pelotonnetje met alle andere favorieten niet kon volgen vandaag? Was het er reed echt te hard of voelde je je niet goed? Ja, ja, wat ik al zeg, aan het begin uh, ja, ging het niet, niet beter en uh, ja, dat was het. De ploeggenoten zitten wel goed van voren. Is dat het nieuwe plan bij, uh, bij Rabobank? Voor de, de overwinningen gaan, voor de dagzegers? Ja, ja sowieso. Dat, maar dat hebben we vanmorgen denk ik ook al aangegeven. Dat uh, het klassement is natuurlijk uh, heel lastig op dit moment. Uh, zeker hoe we ervoor staan. En, uh, en uh, ja, we proberen natuurlijk voor een dagzegen te gaan. En, uh, ik, ik heb niet, natuurlijk niet alles meegekregen. want uh, ik, bedoel, ja, ik heb geen tv op mijn fiets. Uh, maar ik, ik hoorde dat de mannen het goed gedaan hebben. Dus uh, dan, uh, dan is het toch... Uh, ja, dan, uh, houden wij hoop dat het in deze dagen gaat lukken. Als ik, kijk naar, als ik het vergelijk met Zwitserland en, uh, en de Tour of California... hoe voel je je dan even goed? Is het dan beter of voel je je dan minder? <lacht> ja, voel me niet even goed. dan uh, had ik wel iets beter gereden waarschijnlijk. Maar ja, nee, maar dat... ik bedoel, Het niveau kan hier hoger zijn en dat jij, dat jij, uh, dat jij jezelf beter, minder voelt nu. Ah, ik weet niet. Volgens mij ben ik in dit rondje ook als ik 50 geweest. Dus uh, ik denk dat ik, uh, dat ik toch ook wel zelf een redelijk niveau heb. Maar ja, ik... Uh... Maar nou ja, ik ben het gevallen en dat, dat, dat, dat, dat weten mensen denk ik wel. En ja, ik ben geen, uh, niet echt een renner die daar de dagen daarna heel erg makkelijk mee om kan gaan. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Messages, l o v -E. l o v -E, liefde in het Engels Arthur Baker. Radio 1, kort over overzicht. Het begint natuurlijk met etappe 8. Een rit over 158 kilometer in het Franse Belfort gestart naar het Zwitserse Porentouille. Daarin zeven bergen, waaronder vier van de tweede categorie en één van de eerste. En ook in deze etappe heel veel vroege ontsnappingen. En daarachter een enorm slagveld. Want het tempo van dit moment, dat uh, doet wel wat hoor met die renners. We hebben heel veel gelost te zien daarbij, Tom Velers. We zagen hem uh, zojuist uh, ook uh, rijden Kenny van Hummel. We zagen Bram Tankink lossen, Mark uh, Ranshaw. Uh, Grijpel moet lossen, Iglinski had ik al genoemd. Nou, het is echt één slagveld en we zijn nou, net één kollertje boven. De tweede moet nu komen van de derde categorie. Het zal alleen maar erger worden vandaag. En dat klopt, want ook bij dat colletje van de derde categorie... vallen al die slachtoffers. Het gaat lastig worden om hier in deze korte etappe... met al die colletjes om nog op tijd binnen te komen... Hoor, voor die nu al moeten lossen. Want met een korte etappe dan mag je gewoon minder tijd uh, verliezen. Zeker met de snelheid uh, die nu uh, gereden wordt. En dan uh, denk ik toch dat er problemen gaan ontstaan. En dan kijk ik eens even wie daar uh, vooraan rijdt. Is dat Robert Geesink? Jawel, het is Robert Geesink niet vooraan in de koers. Nee, vooraan in een tweede peloton. Hij zit dus achter de breuk, Robert Geesink... Dus is nu gelost door het peloton. En waar Gezing op dat moment al slecht rijdt... doen zijn landgenoten het dan nog beter. In een koepgroep van 21 man zitten vijf Nederlanders. Mollema, Kruiswijk, Wening, Tendam en Johnny Hogeland. En na een uitlooppoging van kessie Jacob valt de hele kopgroep uit elkaar en blijft er geen Nederlander meer over. We hebben een nieuwe leider in de wedstrijd. Uh, het is uh, Pinot die aan de leiding is. Uh, de man van uh, Française Desjeux, Jeu. Want hij rijdt uh, zomaar weg bij kessie Jacob. En dat is toch uh, heel erg opvallend, hoor. En dan begint de afdaling naar de streep. Het is één zuizende lijn naar beneden en vlak nu naar de finish met twee man in de aanval. Wat een heerlijke etappe is dit. Er is gestreden ook door vijf Nederlanders van wie ten dam het uiteindelijk het langst vooraan in de spits van de wedstrijd uithield. Nog tien kilometer voor Pino en Kesjakov, maar daarachter komen ze als hongerige wolven nabij. En Pino rijdt dan in de afdaling verder weg van Cassiakoff. En ook de hongerige klasse mensenrenners komen niet dichter bij de Fransman. Dan kunnen de handjes zo meteen omhoog bij Thibaut Pino. Hij pakt hier zijn overwinning. En luister eens naar dat publiek. Ja, een man, ja, kun je dat zeggen? Uit de streek. 26 seconden daarachter komen onder meer de klassementsrenners Evans, Wiggins, Nibali, Menshoff en Froem binnen. In de beste Nederlander wordt de Rabo-renner Laurens Tendam op de 27 e plaats met een achterstand van 2 minuut 21 op Pino. Ja, dat we meezaten was in ieder geval goed. En met drie man zaten we op een gegeven moment in het peloton nog en op een gegeven moment zaten we alle drie ook in die kopgroep. Dus uh, dat geeft wel aan hoe straatlustig we waren vandaag. Hoogerland wordt 60ste op 5 minuten, Mollema 76ste op iets meer dan 10 minuten en Robert Geesink wordt 116ste op ruim 16 minuten. Gaan we naar de trui, de gele trui blijft om de schouders van Bradley Wiggins. De groene trui, Peter Sagan, Kessiakoff, de zweet, krijgt voor zijn strijd vandaag de bolletjes trui. De witte trui blijft bij Rijn Tarame en de beste Nederlander, Bauke Mollema, op de 37 e plaats. De achterstand, 14 minuten en 27 seconden. Formule 1 op Silverstone vandaag. Mark Webber won daar de grote prijs van Britannia. Hij bleef Fernando Alonso en Sebastian Vettel voor. Alonso behoudt wel de leiding in het WK-klassement. De Spanjaard Danny Pedro. Rosa heeft de grote prijs van Duitsland gewonnen. De MotoGP-rijder blijft op de Saxenaar zijn landgenoot Jorge Lorenzo voor. De Italiaan Andrea Dovizioso werd derde. Lorenzo blijft Leider. En op de achtergrond horen we enthousiaste Engelsen. Britten, moet ik zeggen, op deze dagen. Marcella Meskers. Is hij weer een beetje aan het terugkomen, Andy Murray? Nou ja, de laatste kans in deze set. Het is 5-3. Federer serveert voor de derde setwinst. Het is 15 gelijk. En inderdaad, dat was een laatst mooi punt. Maar ja, dan komt er ineens nu weer overheen van Roger Federer. Die komt op 30-15. heeft nog twee puntjes nodig voor de derde set winst. en dan zou hij met twee sets tegen één leiden. Hoe belangrijk is dit in een best-of-five om die derde set te pakken? Federer heel relaxed. Wat speelt hij makkelijk? Gaat niet onderuit. Murray al drie keer gevallen. Goeie service. Backhand Federer. Backhand Murray. Backhand weer van Federer. De voorhand nu van Murray. Speelt safe door het midden. Federer ook door het midden. Het is een belangrijk punt. Ze nemen weinig risico. Wie haalt het eerst uit? Slice backhand Federer. En die zeilt uit. Nou, dat is een uh, mazzeltje, zou ik zeggen, voor Murray... Een hele rustige rally. En ja, meestal als je rustig speelt, dan kun je beter niet doen tegen Federer. Want dan komt hij op een gegeven moment toch aan het net. En daar is hij moeilijk te passeren. Zeker op dit toch wat gladdere gras. Maar een, een mooi punt voor Murray, want het is dertig gelijk. Misschien wordt Federer wel een beetje nerveus. Al wel goede service. De return geblokt door Murray. Voorhand uitgehaald Federer. Voorhand uh, nu backhand uh, Federer. Backhand Murray. We zitten weer in de rally. Rustig kijken wie het eerst durft. Wie het eerst gaat. De ballen worden diep gehouden. Er zijn niet zoveel kansen. Backhand Federer. Backhand Murray. Backhand Federer. Voorhand cross uh, Murray. Voorhand uh, uh, Federer. Uh, rustig door het midden. Uh, niemand durft echt. Daar gaat Murray. Die durft wel. Maar die bal... ...wordt uitgegeven. En dat betekent dat het setpoint wordt voor Roger Federer. Een lange rally. Federer ook redelijk voorzichtig. Neemt niet al te veel risico. En uh, dan is het uh, een beetje pech voor Murray. Het hoofd hangt, want volgens mij speelt hij echt uh, hartstikke goed. loopt op zijn tenen, maar ja, tegen deze Federer is gewoon niet zoveel te doen. 40-30, setpoint Federer voor de derde set winst. En die bal is in, het is uh, een ace van Roger Federer. En zo wint de Zwitser set nummer drie. En heeft hij toch die wedstrijd definitief naar zijn hand gezet. Eigenlijk deed hij dat al aan het eind van de tweede set. Door Murray te breken naar de tweede setwinst met 7-5. Die derde set ook al de pauze. Maar uh, Federer is uh, denk ik niet meer te stoppen. Hij leidt nu met uh, twee sets tegen één. Gaat eventjes van de baan af. Dat is nieuw dit toernooi. Dat uh, zagen we in het verleden nooit. Uh, de Zwitser die dan uh, misschien even wat schone kleren aantrekt. Zijn rug uh, laat masseren. Ik weet het niet. Hij zal zo weer terugkomen. Hij heeft de wedstrijd nu in eigen hand. Twee sets tegen één leidt hij tegen Andy Murray. En zo helpt Roger Federer ook in Radiesport zomaar een handje. Want het is keurig. Half zeven. Tijd voor de hoofdpunten van het NOS Nieuws. Mark Visser. De nieuwe Egyptische president Morsi heeft het parlement opgeroepen om weer bijeen te komen. Een maand nadat het parlement door het constitutionele hof was ontbonden. Met zijn stap provoceert Morsi het leger. De president vindt dat het parlement weer aan het werk moet tot de nieuwe verkiezingen. Die worden waarschijnlijk pas volgend jaar gehouden. Sinds de brand bij Chemiepak begin 2011 in Moerdijk worden gevaarlijke bedrijven strenger gecontroleerd en vaker tot de orde geroepen, blijkt uit een rondgang van de NOS in het hele land. Gevaarlijkste bedrijven, meestal in de chemiesector, die kregen vorig jaar vaker een dwangsom of een waarschuwing dan in het jaar ervoor. En samen kregen ze er 96 vanwege onveilige bedrijfsvoering tegen 71 in 2010. En in het oosten van Congo veroveren de M23-rebellen terrein. Ze hebben nu de strategisch belangrijkste stad ingenomen. Volgens getuigen gebeurde dat zonder geweld. Militairen zouden de stad al voor de inval zijn ontvlucht. De achtste etappe van de Tour is gewonnen door de Fransman Pinot. Het geel blijft om de schouders van Wiggins. Tot dan het weer. Geel Diemstra. Ja, de zwaarste buien zitten nu nog boven het noorden van het land en die verdwijnen in noordelijke richting. Eh, vanuit het zuidwesten zuiden klaart het op, maar dat wil niet zeggen dat het droog wordt, want ook vanavond tot vannacht is er een afwisseling van opklaringen en wolken en ook lokaal nog steeds een enkele bui. De wind waait uit het zuidwesten, wakkert aan zee en op het IJsselmeer aan naar vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6 en in het Waddengebied soms hard windkracht 7. En de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 14. Morgen is er veel bewolking, af en toe breekt de zon door. De kans daarop is het grootst in het westen en zuidwesten van het land. In het noorden trekken enkele buien over en dat is ook zo in het zuidoosten van het land. Het wordt morgen 17 graden op de Wadden tot een graad of 20 in het binnenland. Er staat morgen een vlagerige zuidwestenwind boven land matig, windkracht 3 tot 4. Aan zee en op het IJsselmeer kracht 5 tot 6. En op de Wadden kan de wind af en toe hard zijn, windkracht 7. En morgenavond neemt de wind in kracht af. Namorgen blijft het koel en wisselvallig zomerweer. Iedere dag is er kans op regen, maar er zijn ook geregeld zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 18 tot 21 graden. Dit is de Radio 1 Sportswoman. Je kunt nog steeds bellen met 0800-1121... over die stelling waar we het straks over gaan hebben in lijn Het North Jazz Festival is meer pop dan jazz. En u hoort zo hoe het Johnny Hoogeland is vergaan. Vandaag in die achtste etappe in de Tour de France. Maar eerst natuurlijk Wimbledon. Marcella Mesker. Ja, nou, uh, Federer is weer terug. Die uh, is even van de baan geweest. Dus uh, we gaan nu beginnen aan uh, de eerste game. Murray serveert. Dat is misschien dan het enige voordeeltje wat je zou kunnen zeggen. De afgelopen twee sets was het uh, Federer die begon. Uh, nu is het uh, Murray. Eerste punt. Voorhand van Federer. Nou, mishit. Het uh, is de eerste in een hele lange tijd. Want ik denk toch dat dat dak uh, enorm in het voordeel is van de Zwitser. Je ziet zijn, uh, de slagen precies in het midden op de sweet spot van zijn racket, de timing is goed hij heeft geen last van wind het is wat warmer, dat is ook lekker voor hem zeker ook voor zijn rug, waar hij eerder in het toernooi behoorlijk last van had en uh, hij leidt uh, ja, gewoon met twee sets tegen één, hij kan nu zonder druk uh, spelen, Murray moet nu twee sets door, gaat hij dat halen? Hm, wordt moeilijk we gaan het hebben over Johnny Hoogeland. Eerst gaan we natuurlijk terug naar die achtste etappe. Thibaut, de Fransman, Thibaut Pinot. Dat was zijn naam van de eigenste etappe op een prachtige wijze. Hij reed op de laatste weg van de Zweedse vluchter Frederik Kesjakov En daalde uiteindelijk solo naar de finish om daar 26 tellen op de hele groep... met groten voor, uh, over te houden. Daarvoor waren er heel veel Nederlanders in de aanval... die uiteindelijk allemaal op grote achterstand binnenkwamen. Een van die Nederlanders was ook Johnny Hoogeland. En Steven Dalebout spreekt met hem. Stel losgeslagen stieren op weg naar Zwitserland en jij weet je daaruit weg te maken. Hoe moeilijk was dat? Ja, heel moeilijk, want uh, ik, zei, ik dacht vanochtend al dat had 80% mee willen zitten. En uh, dat klopt ook wel aan eind, want uh, ja, het heeft 50 kilometer geduurd. Voordat we uiteindelijk weg waren, op zo'n parcours. Um, ja, want Hoeveel pogingen heb jij moeten ondernemen? Eerlijk gezegd één, en toen was het gelijk goed. Dat is slim. Is dat slimheid? Nee, geluk denk ik meer. Ik zat heel de hele tijd goed van voren en een paar keer dacht ik van... Uh, nu ben ik de lul, nu zijn ze weg. En dan toch race het weer dicht en op het duur dacht ik als ik mee wil moet ik nu proberen die sprong te maken. En toen... Uh, bouke sprong toen ook mee en ten dam en toen waren we weg met 23 man. Alleen ja, dat is gewoon te veel. want dan ga je alleen maar dat holland stilstaan en... Precies, want ja, je bent dan wel weg, maar het valt nooit echt in, in een plooi hè? Nee, er was natuurlijk ook daarvoor nog twee man, of ik weet niet hoeveel In ieder geval die Keshakil vreed nog voor. Ja, en dat is dan gewoon iedereen zit een beetje te kijken. En die, en drie van Rabo, dus die wil niet rijden. En ik zat ook zo van, ja, ja, jullie moeten het maar doen. En op het duur breekt het dan op die uh, de saultje of zoiets. En bleven er met een man of twaalf over en ja, toen was volgens mij iedereen gewoon op. Dat was voor jou ook het moment dat je dacht van, dat wordt nog niet vandaag? Nee, ja, toen ging het eigenlijk nog wel. Toen reek ik terug. Alleen die, uh, die ene laatste klim die Pino had, gewoon van kop af aan in de rij... dan stuk voor stuk één voor één uit het wiel. Ja. En ik kende die klim van Zwitserland, want we reden hem dezelfde kant als Zwitserland op. Alleen, ja... Ik kon echt niet mee met hem, maar hij wint uiteindelijk dus verdient dat. Dus is dat dan ook wel weer geruststellen, dat er sowieso één iemand duidelijk beter was? Ja, waarschijnlijk nog wel meer dan. Maar... Ja, er waren wel een aantal beter, maar ja, ik... Uh... Vandaar wist ik dat een kans was en ik zit mee, alleen ja. Het is niet zo makkelijk om een tour-etappe te winnen. Hoe goed was je? Ik was goed, maar niet super. Wanneer is jouw volgende kans? Dinsdag is denk ik weer een kans. En tot die tijd? Ja, uh, tijdrit en een uh, Die rust kijk je misschien nog wel een beetje naar uit dan? Ja, dat tijde het ook wel op. Oh ja? Oh, mooi tempo rijden en dan is het ook zo voorbij een ja, uurtje. Grote kantine, je binnen. mijn down down down down Queen of California, John Mayer. En er zat geen deuntje jazz in dit country song. Nee, maar toch kunnen we misschien wel eens uitnodigen. Nee, ga je gang hoor, met die boy Aan de lijn. Dat gaat een keer goed. Ja, wat, uh, waar wilden we naartoe? Het is vandaag de laatste dag van het uh, North Sea Jazz Festival. Een grote namen ook dit jaar. FN Morrison, James Morrison, George Benson, Lenny Kravitz... Maar niet allemaal namen die je nou in één adem meteen met jazz associeert. Uh, voer voor kritiekassers of juist niet. De stelling van vandaag door ons geponeerd is... het North Sea Jazz Festival is meer pop dan jazz. En u kunt bellen met het gratis nummer 0800-1121. En de discussie gaan we starten met Ruben Hein, jazzmuzikant... en aanwezig op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Nou, je zin daar... Uh, zeker, zeker. Ik, uh, ik, uh, as we speak mis ik een heleboel mooie dingen. Maar oh, dat vind ik niet erg. De, de Radio Sportzomer gaat door. Tony Bennett gezien vanmiddag? Uh, nee, dat heb ik uh, gemist. Maar ik heb wel een stuk van Brad Meldau gezien... en een heel klein stukje van Kite Man. Uh, gewoon even naar uh, bekende vrienden te kijken. Uh, en er belooft nog heel veel te komen. Als we toch even terugkijken, Ruben Heijn, naar deze drie dagen. Kunnen we dan stellen dat het North Sea Jazz Festival inderdaad meer pop is dan jazz? Uh, nou, weet je, uh, er staan inderdaad een aantal grote popnamen. Daar ben ik mee eens. En dat zijn natuurlijk publiekstrekkers. Maar uh, North Sea Jazz is meer dan dat, vind ik. Uh, er zijn een heleboel zalen, ik geloof 13 of 14 zalen, waarin heel veel verschillende muziek voorkomt. Dus en heel veel jazz, van Nederlandse bodem, eh, buitenlands, van big band style... tot de meest moderne, nieuwe jazzvormen. Um, dus ik vind het een beetje een... Um ja, hoe noem je dat? Een, een, een, een, een ouwbollige stelling. Oh, is dat zo? Ik. Nou, als dan, we toch even kijken naar ja. Lenny Kravitz dit jaar, Prince, vorig jaar, Duffy, Adele. En als je het dan over jazz hebt, dan heb je ook wel heel veel vormen die misschien in de verste verste op jazz lijken, maar toch niet echt als de conventionele jazz kunnen worden aangemerkt. Nee, klopt. Maar ik geloof dat ik langzaam een beetje van de hokjes af begin te raken. En ook dat... Uh, Jazz is een muzieksoort die zich evolueert. Uh, in de jaren 30 was er de swing. En daarna kwam op een gegeven moment bebop en toen kwam de cool jazz en dan weet ik van het allemaal. Uh, en op een gegeven moment kwam soul en de Funk en de, en de, en de hip-hop. Dus dat, het heeft allemaal wel een soort connectie, de een wat meer dan de ander. Um, dus, dus Voor mij, maakt het, mij maakt het niet zoveel uit of het nou jazz of pop is. Het is een festival met een jazz georiënteerd. Uh, programma en daar zitten af en toe juist wat meer funk of, of pop dingen tussen. En uh, sommige dingen zijn heel erg jazz, ja. Zo so, so, so zie ik het een beetje, geloof ik. Dat mag mag helemaal. Ik ga er ook <laughs> over praten met uh, Hans Mantel, uh, muzikant, uh, groot kenner van het festival. U loopt ook al een aantal dagen weer rond op het, uh, op het festivaltrein. Vindt u dat pop een beetje de overhand aan het nemen is op het festival? Nou, ik ben het in dat opzicht met Ruben eens. Het is wel niet zo eenvoudig om die dingen klassificeren, of om het in hokjes te doen. Wat Ruben zegt, is helemaal gelijk als het laten we nou maar zeggen zwarte muziek is, die groove georiënteerd is en waar iets soulvol aan is, om het zo maar eens te zeggen, dan worden eigenlijk bij nadere beschouwing, worden al die onderscheiden worden onbelangrijk. En nu, het is natuurlijk al zo, dat als je jazz wil omschrijven als gedragen door de grote namen die we allemaal van vroeger kennen, ja, men gaat dood en dus veranderen er mensen. Maar muziek is inderdaad ook wat Ruben zegt. Jazzmuziek heeft zich altijd veranderd. Eens om te beginnen, al een fusiemuziek, En die heeft zich altijd veranderd. En de mensen in de jaren 30 vonden die jaren 40 muziek maar niks. En die van de jaren 40 vonden die 50 jaren muziek maar niks. Wat ik belangrijk vind, is dat muziek integer gemaakt wordt, niet primair gestuurd wordt door commerciële dingen. En dat er, en dat vind ik het allerbelangrijkste, dat er compromisloos wordt geïmproviseerd. En dat er niet op de bühne het plaatje wat we van de radio kennen erg trouw wordt nagedaan. In jazz kan het elke dag anders zijn. En Zoals drummer Shelley Mann over jazz zei, we never played the same thing once. En zo moet het zijn volgens mij. En als u dat zegt, bent u ook redelijk met elkaar eens. Dan zegt u, het is, het is breder, het is anders, het is veranderd. Uh, moeten we dan nog wel een jazzfestival noemen? Of, of moeten, we, moeten we de naam gaan veranderen? Want blijkbaar bent u wel voor de toegang van al die muziek. Hè? Maar uiteraard, als je er, als je er een, een, een blijer mens van weggaat... dan dat je naartoe gekomen bent, hij heeft het zijn doel al bereikt... Als je als muzikant het idee hebt dat je helemaal je ziel hebt blootgelegd en daarmee uh, boven jezelf bent uitgestegen ook. En uh, ja, uit het moment dat je zou zeggen van nou het is geen jazzfestival meer, dan, dan, dan leg je je al neer bij die hokjesgeest. Maar ik begrijp ook wel wat u bedoelt. Uh, ja, De jazzmuziek zoals we die kennen en waarmee het festival ooit begon is dat je alle grote namen van de wereld onder één dak had. Dat is niet meer zo. Uh, Ruben Heijn, hoe zie jij dat? Het North Sea Muziek Festival moet kunnen? Qua naam? Nou, nee, nee. Ik vind dat de naam jazz er zeker aan... moet er eigenlijk ook wel aan verbonden blijven. Ja, waarom? Nou ja, wat Hans al zei eerder... Uh, we zijn het uh, de hele tijd hoe het met elkaar eens. Dat is natuurlijk ontzettend saai. Ik is dit maar te uh, uh, uh, maar uh, het is inderdaad uh, zwarte georiënteerde muziek. En, en uh, de, de root is nog steeds dat er heel veel jazz is. Ik bedoel, de, de, ik vind, er is wel pop, maar de, men vergeet. De, men heeft het over de popmuziek, die dan op, op, uh, op het North Sea Jazz allemaal is. Maar er is ook gewoon heel veel jazz. En die wordt ook nog steeds gemaakt. Het is dus zeker niet de muziekstijl die, uh, die uh, uit uitstervende is, helemaal niet. Die, die, die, die groeit en die evolueert verder en het is ook, het wordt ook steeds meer gemixt dus, uh, uh, met uh, andere muziekstijlen, dus het wordt steeds meer een, een, een, een mengelmoes van, van van alles. En dat is jazz ook, jazz, precies wat al zei. Het is een, een, een, een, een mengelmoes van allemaal stromingen die bij elkaar is gekomen en dat blijft zich ontwikkelen, zo zie ik. Dat, uh, voor wij naar de luisteraars gaan, meneer Mantel, nog één vraag aan u dan. De, de grote publiekstrekkersnamen zijn niet meteen de jazznamen. Wordt het moeilijker om, om puur op jazz alleen zo'n festival te houden? Is dit gewoon de, de combinatie die nodig is om veel mensen te trekken? Nou, ja, dat is, het, dat is wel het ding wat je veel hoort. Hè? Van We hebben die grote namen nodig om de kleinere namen te kunnen laten komen. Daar geloof ik persoonlijk niets van. Alleen als je aan schaalvergroting doet, dan moet je dat soort dingen doen. En, en er is een overal, across the board, is er een neiging om toch vooral voor die makkelijke dingen te gaan Luister naar de muziek tegenwoordig op Radio 1 Sportzomer. Dat is niet de muziek die we normaal gesproken daar hoorden, maar daar wordt een keuze, dat is een keuze. Dat is ook oké. Okay. Maar het, ook wat Ruben zegt is waar. Als je dan jazz wil luisteren, dan ga je naar dit festival. Want de, de, de, de, de hele nieuwe dingen in jazz, die, die hoor je hier ook. Alleen ze zitten niet meer zo enorm achter op elkaar, omdat er geen andere dingen tussen mogen. Wat je andersom natuurlijk ziet, is dat je niet jazz acts ziet op grote popfestivals. Daar is het wel allemaal popmuziek. Maar omdat jazz geen een, een, een insluitende en geen uitsluitende muziek is, past het daarom wel goed op elkaar. Als de onderliggende vraag ook is, zou ik het leuk vinden om weer eens naar een festival te gaan waar je alleen maar jazz acts in de breedste zin van het woord zou zien, ja, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Maar het feit dat het hier niet zo is, zit me niet dwars, omdat ik als jazzmuzikant gewend bent, dat het een veelkleurig... en het ding is dat alsmaar assimileert met andere dingen. Heren, u bent het met u eens, u bent genuanceerd. Dan gaan we gaan eens even kijken wat de luisteraars hier ook van vinden. Aan de lijn, goede avond. De stelling is, het North Sea Jazz Festival is meer pop dan jazz. Zegt u het maar. Goedavond. Ja, met de, de, de pre in Middelburg. Goedenavond. Ja, ik ben zelf uh, programmeur van een jazzfestival in Middelburg... Maar ik vind dus uh, de benaming uh, jazzfestival in, in, in, in, in, niet meer van, uh, van deze tijd. Het was jaar, meer dan tien jaar geleden al zo, toen het nog in Den Haag was. Um, toen begon men al met andere soorten muziek. En dat is gewoon omdat je anders je begroting niet rondkrijgt. Kijk maar, um, wij, wij programmeren puur oude stijl jazz. Nou, dat, is, dat wordt overal doodgezwege. Maar kijk, naar de grote festivals in Nederland. Breda, ook in Rotterdam en dergelijke. En u krijgt uw uh, begroting wel rond met die oude jazz die u puur en alleen programmeert? Nee, dat wordt juist steeds moeilijker. Case in point. Dank u wel. Oh. Aan de lijn, goedenavond. U mag Hallo? het zeggen. Ja, goedenavond. U mag het zeggen. U ja. moet reageren op de stellingen. Uh, uh, ja, spreek met Rolf Ik ben, Rolf uh, ik oh. ben uh, ook presentator hier op het North Sea Jazz Festival. Ja, en, um, Kijk, ik ben het eigenlijk uh, wel eens met de stelling, maar wat we niet moeten onderschatten is dat ook de gemiddelde muziekliefhebber een enorme brede interesse heeft en, en veel verder kijkt dan alleen maar die hokjesgeest van de jazz. Dus als ik uh, aan mensen vraag of ze van, uh, van Chad Baker houden, dan kunnen ze ook heel erg van Gino Vanelli houden of van Lenny Kravitz. Dus uh, eigenlijk is het een beantwoording aan de, aan de brede voorkeur van de gemiddelde luisteraar. En zegt u dan ook dat daarmee uh, er vroeger meer mensen waren... die in een bepaald hokje echt van muziek hielden en daarbuiten wat minder? Zijn wij gemiddeld wat, zijn we wat meer hokjes uh, toegang uh, tot gaan laten krijgen, zeg maar? Ja, ik, ik denk het wel. Uh, vroeger was het natuurlijk uh, of je hield zelfs uh, binnen het jazz of je was een bebopper... of je hield van Dixieland. Maar als je nu zelfs kijkt, kijk naar iemand als Kydman. Uh, die heeft wel een, een, een jazz-achtergrond vanuit het conservatorium. Maar die mixt dat met enorm veel stijlen. Ik heb zelf drie jaar geleden met Gino Vanelli op het jazzfestival gespeeld hier. Kan je je afvragen, is dat nog jazz? Maar Gino Vanelli zelf heeft een enorm interesse in jazz. Die vindt zichzelf geen crooner. Die zegt, nou door mijn stem ben ik eigenlijk gedwongen om uh, deze muziek te maken. Maar ik ken als geen ander muzikanten die hem helemaal te gek vinden. Jazzmuzikant. Uw punt is helemaal helder. Ik dank u zeer en wens u een prettige avond overigens ook nog. Ja, En ook een prettige avond voor u. Zeg u wat maar. Hallo. Goedendag. Met uh, Arendt Voskel. ja, ik ben vrijdag geweest. Ja. En uh, ik heb ook uh, John Hyde gezien, dat is echt geen jazz, dat is eigenlijk uh, pop, een beetje country blues. Maar ik ben ook bij Robert Glasper experiment geweest, dat is echt uh, ja, heel hip. Het zijn New Yorkse donkere gasten die hele uh, moderne muziek maken. Het is geen jazz, het is geen pop. Het is dus ook helemaal niet makkelijk of zo, maar het was wel, ja... Toen dacht ik, jezus, ik wist niet dat het bestond. Hartstikke goed. Dus ja, ik, ik denk dat zo'n festival uh, goed werkt. Juist omdat ze die, uh, die popmensen, die bekende namen trekken... En als je daar geen uh, zin in hebt, nou, dan duik je gewoon een van die andere zalen in en dan zie je de leukste dingen. Van echt uh, old old-style, jazz tot uh, wat ik zeg, uh, experimenteel. Dus uh, ik vind het een discussie uh, ja, die eigenlijk uh, weinig zin heeft. Nou, gaan we gaan toch doorvoeren. Maar in ieder geval ja. dank voor de bijdrage. En, ah, okay. en tussen die discussie door gaan we heel even naar Wimbledon, want daar komt het nieuws vandaan. Marcela Mesker. Ja, 3-2 Federer. Hij pakt de break in de vijfde game van de vierde set. Op de service van Andy Murray had hij twee breakpoints. 15-40 stond het. Mooie rally. En Murray nam de aanval. Maar een geweldige pasing van Roger Federer. Die uh, ja, zijn vreugde uitschreeuwt. Want hij voelt dat dit misschien wel het beslissende moment is. Hij staat twee sets tegen één voor. En nu heeft hij de break. Hij lijkt dus met 3-2 in de vierde set. En oh, oh, oh. Wat wordt het moeilijk voor Andy Murray. Oké. Okay. Gaan we weer verder met de discussie hier over North Jazz? Aan de lijn, goedavond. Ja, dag, uh, Ruud van den Berghuisrecht. Goedenavond. Uh, ik, dus... Ja, het is toch een beetje het verhaal. Wat je kunt vergelijken met de bakker die op een gegeven moment merkt dat zijn broodjes niet meer zo goed in de markt liggen en vervolgens tot besluit komt, nou weet je wat ik zet er een aantal flessen wijn extra in die rekken en wat vlees waar. Dat kan allemaal wel, mag je allemaal best doen en dan gaat die winkel ook gewoon misschien wat beter gelopen. maar dan moet je het alleen geen bakkerij meer noemen, dan moet je het de supermarkt noemen. En wat betekent dat in uw optiek voor het North Sea Jazz Festival? Precies, wat al eerder is gezegd het is dus geen jazz festival meer en dat er ook jazz te horen is, dat is allemaal best. Maar het is geen jazzfestival. Het is een uh, gemengde vorm van weet ik veel wat voor stijlen. Uw punt is helder. Ik dank u zeer. Aan de lijn, goedenavond. U mag ja? het zeggen. Ja, u mag het zeggen. Mag ik reageren Dit? op de stelling? Ja. Uh, goedenavond. Mijn naam is Cortino uit Utrecht. Ja. Uh, het is geen jazzfestival meer. Maar, ik ben speciaal gegaan voor Van uh, Moizen. Ja. Ik heb enorm genoten. Ja, dus u heeft een prachtige avond gehad en u zegt: het is prima, al die muziekstijlen. Het is alleen geen echt festival meer. Nee, nee. Ik, no. uh, ik heb veel gezien. In hetzelfde zaal was uh, daarvoor John uh, Hyatt. Ook enorm genoten. En voor het rest, uh, gelopen, de rest verder gelopen, Riedereis gezien en uh, noem maar op. Maar het is geen jazzfestival yes meer. Dat, dat is commercieel niet haalbaar. Uw punt is helemaal helder. Ik dank u voor uw toelichting. Commercieel okay, ja. niet meer haalbaar. Gaan we even terug naar onze deskundigen... die er natuurlijk de muziek ook hun brood mee verdienen. Ruben Heijn, als we dit allemaal horen, dan vraag ik me af... als je kijkt, we verliezen mogelijk de aansluiting met de oude jazz. Jij zegt, uh, daar komen nieuwe vormen bij. Die vinden ook hun uh, uitingen op het uh, North Sea Jazz Festival. Maar de pop die lijkt eigenlijk die jazz helemaal uit de hoek te kunnen trekken. Waar, waar, waar komen we nou op uit? Uh, qua, qua wat, wat voor muziek we gaan krijgen, bedoel je? Op North Sea Jazz. Oh, op North Sea Jazz. Ja, dat is een goede vraag, maar kom het uit. Maar ik vind dat we eigenlijk al uitgekomen zijn. Maar. Uh, we, we, we, muziek, wat ik al eerder zei, muziek blijft zich ontwikkelen. En um, of dat nou. Alles wat hier speelt. Wat al zei, alles wat hij speelt heeft een root in, in, in jazz. En die mensen zeiden net heel stellig, het is geen jazzfestival jazz, uh, uh, uh, uh, meer. Maar ja, ik, dat vind ik, dat, toch blijf ik dat moeilijk vinden om dat te verkroppen. Uh, uh, want het is ook geen klassiek muziekfestival. Het is allemaal geroot ge, ge, ge in de zwarte Amerikaanse muziek, daar komt het eigenlijk vandaan. Hans Mantel, uh, tot slot, uh, u heeft een veel luisteraars gehoord... die zeiden eigenlijk ook wel een beetje wat u met elkaar ook wel vond. Het is gewoon een prachtig festival en moeten we gewoon ophouden met zeuren over die naam, zeg maar? Moeten we gewoon constateren dat ja. we een heel mooi muziekfestival hebben? Ja, maar wat wel de mensen die naar dit soort festivals komt, onderscheidt van, van een half ander festival, dit zijn muziekliefhebbers. En als we nou eens kijken, ik sprak het eens met met en die zegt over jazz... dat moet je niet zien als een stijl, maar als een werkwoord, als een manier van doen... Het, ja. dus het improvisatie-element is heel belangrijk. Met elkaar samenspelen is heel belangrijk. En wat me altijd te binnen schiet bij dit soort festivals... als je nou als jezelf voorstelt dat je cameraman bent... bij een van de acts hier op dit festival... of het nou Stevie Wonder, Prince, uh, Sonny Rollins, Kightman... wat ik voor wat is... als je de camera op het publiek richt... zie je alle leeftijden, alle huidskleuren... alle sociale achtergronden, alles door elkaar... zich op een hele relaxte manier enorm naar hun zin hebben. Als je dan bij een... Weet ik veel, Guns N' Roses of Motorhead, concertenkamer op publiek richt, is alles blank. En muziek die uitsluit, daar heb ik niks aan. De, deze muziek verenigt mensen. En dat doet, en, en dat doet zwarte muziek. En dan ik nog één opmerking over ja. die traditionele jazz. De reden dat dat niet meer zo goed loopt, is omdat het publiek ervoor eenvoudig uitsterft. Dat heeft met de muziek niks te maken. Ik ga u zeer danken en uw punt is uh, geheel uh, helder. Hans Mantel, dank. En ook Ruben Heijn, jazzmuzikant. De stelling or, 93% op de website was het eens. 7% oneens met de stelling dat North Sea Jazz meer pop zou zijn dan jazz. We gaan nog heel snel even naar Marcel Mesker. Is Federer los en op weg naar zijn zevende Wimbledon titel? Ja, ik denk het wel. Twee sets tegen één en een 4-2 voorsprong voor de Zwitser. Die met zijn 30 jaar toch een, een stuk fitter oogt nu dan Andy Murray. Murray die het zwaar heeft gehad. Kwartfinale Ferrer. Hele lange vierzetter. Halve finale Tsonga. Ook niet misselijk die tegenstander. Ook een lange vierzetter. Uh, Federer uh, nu uh, heel knap op een uh, 4-2 voorsprong. Waarschijnlijk is de beslissing gevallen in die vorige service game van Murray. We gaan het zien, maar uh, Federer heel dicht bij de overwinning. Wordt vervolgd natuurlijk ook in het volgende uur van de Sportzomer op Radio 1. Tot zo! Alle bloepers. Dat zou Edwin heel graag willen beantwoorden, maar die is. Om oh, even te <laughs> uh... Wittige uitspraken. Hey, ik ben een zwarte jongen, hè? Ik ben niet zwart, ik ben gekleurd. En bijzondere momenten van de Radio 1 Sportzomer. Elke zaterdag in Dit is Radio 1. Prachtig, Mark Cavendish. Al 20 etappes tegenstond aan deze tour. En het doet het gewoon weer. Henk en Ingrid? Geert Wilders weet niet eens wie dat zijn. Heeft u ook een tip? Mail dan naar sportzomer.radio1.nl of Twitter met. At, dit is Radio 1. Sit en back, relax, aan. we moeten door. En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 Waar kan ik inchecken voor zo'n voordelige fort? Dit is Radio 1.